Als je maar niet denkt dat iemand links is omdat hij op de PSP stemt. Als je dat maar niet denkt, ha, dan weet ik er nog wel een. Wie is het dan links? Ik ben links. Ja, jij bent links. En ik ben tegenwerken. Dus echte linkse mensen zijn tegenwerken. En als Tjeske niet tegenwerken is, dan is ze niet links. Dan is ze rechts. Asjes. Dag Bart, met Maarten. Je bent toch niet ziek, hoop ik? Nee, maar ik ben begonnen aan het commentaar bij die landbouwfilm en dat wou ik even afmaken. Moet je dat nou ook nog doen? Ik denk dat ik er morgen of overmorgen mee klaarkom. Je ziet me wel weer verschijnen. Als er iets is, bij me mij. Het zou toch beter zijn als je dergelijke opdrachten in de toekomst niet meer aannam? Dat kan er helemaal niet, want die hoort erbij.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 Nee, dat zegt buiten oog, maar zo ligt dat niet. Het is veel te gemakkelijk om dat zo te zeggen. En laat me nou dat stuk afmaken. Ik heb echt geen zin om er eindeloos over te blijven discussiëren. Het koning...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 Eerst maar even afwachten. Ja, afwachten. Jij hebt makkelijk praten. Jij bent niet verantwoordelijk. Met koning. Oh. dag Maarten, mijn moeder. Dag moeder. Ik heb het flesje gevonden hoor. Mooi. Ziet u wel...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 Hoe die gemaakt moeten worden. Je wil je moeder toch niet met een viesje vergelijken. Dat ben jij toch niet. Die opmerking trek je toch in, hoop ik, hè? Je gaat toch niet ook nog de spot met mij drijven? Met mijn ongerustheid? Zo <lacht> erg maak je het toch niet? Dat zul jij toch niet doen, hè? Zo'n rondstreek zul je toch niet uithalen? <lacht> die opmerking trek ik in. Ja, dat zou ik ook zeggen. Dat is je geraden. Dan moet je met een fiesje vergelijken. Hoe durf je zoiets ergens heb je nog nooit gezegd.